Yes, all are welcome, yes indeed, I love them! Oh, oh, oh. Wat een fijne muziek op die zender. Ja, precies. Welkom in het tweede gedeelte. Nou, nou, nou, wat een paniek gisteren ook allemaal weer in Alkmaar namelijk. Ja, Gisteren werd er, dan ook, werd er een gat in het dak gezaagd voor een lichtkoepel en uh, voor, voor in mijn douche. En toen stonden we op het dak te kijken en toen hadden we zoiets van, jeetje wat een rook. Waar komt het vandaan? Het zal toch niet die molen zijn, hè? want we hebben zo'n molen daar. Die uh, twee keer afgefikt is, omdat zwervers allerlei rare dingen hebben gedaan. Maar toen bleek dat er een autofabriek in de brand stond. Een autofabriek? Een autofabriek. En daar in de buurt ging ook echt het alarm af. Omdat namelijk, ja, er was zo'n oh, waanzinnige drubben, rookontwikkeling. Oh, ja. Dat je denkt van, wow, daar moet echt iets aan gedaan worden. Een hele industrietrain er afgezet. En uiteindelijk viel het wel mee dat het ook een of andere trekken was of zo. Het zag er spectaculair uit, zeg. Ja, het is natuurlijk zeker. als je zo'n autofabriek hebt... Er zit gewoon in diverse ja? tanks, er zit allemaal benzine en zo. Dat ontploft natuurlijk allemaal als dat allemaal doorgaat. Dat is nou, uh... En die banden die kunnen roken. Dat is ja, het is echt Ja, het is echt niet normaal gewoon. Goed, tweede gedeelte van het radioprogramma. Uh, vandaag, uh, volgens mij was het alweer twee dagen gelegen, uh, geleden... dat er natuurlijk uh, de Royal Blunder... dat beveiligingsdienst van de Britse Koninklijke Huis... in het Londense politie liggen uh, zwaar onder vuur. Namelijk want prins Charles en zijn echtgenote Camilla... Uh, ja. die van de T zeg maar... Een hele oude twee hoor dit. <laughs> ja. Maar die, uh, die uh, gingen naar een uh, première van iets en die, werden, die reden zo de menigting van studenten die het niet zo eens zijn met nieuw beleid over, nou ja, studiefinanciering hoe moet het een hele zootje maar op. Dus die, uh, die hadden een gegeven in de gaten van, hey Charles, zit erin! Oude pik! En toen gingen ze op het raam slaan en uiteindelijk, de auto hield het wel. Maar je ziet echt foto's in de krant, ze dus staan met open mond, Wat van, what the, what the fuck? What the fuck? Wat gaat er gebeuren allemaal? En ze zijn niet zo erg je. Dus nu zijn ze aan het uitzoeken hoe kan dat nou gebeuren? Want ze hebben die route hebben ze al dagen van te voren on, uh, on, uh, onderzocht of het veilig was. Maar ja, die studenten kan je dus ook niet in banen leiden. Ze zeggen, nou jongens, uh, deze kant op om te zijn protesteren. Ze leiden projectielen. Deze kant, gewoon, nee, nee denk, studenten. Je, denk, deze kant op protesteren. Maar uiteindelijk uh, ja, is dat fout gegaan. En nu willen ze dus al die mensen op videobeelden gaan traceren. Die uh, allerlei dingen hebben En geroepen. ophangen gewoon. En de doodstraf. echt. Niks anders dan dood met dat soort mensen. Ja, hier in Nederland valt het allemaal nog mee. Zijn we ook aan het protesteren. Want natuurlijk met die en dat gaat allemaal flink. Er ging flink de schaar in. Het is leuk om te hobbyen. Maar nu moet je toch zelf meer dingen gaan betalen. En in Engeland gaan ze veel verder. En ja. hebben echt wat was het 13, uh, was 14% wil emigreren. Uh, tegen 3% hier in Nederland die wil emigreren. En heel veel jongeren hebben zoiets van, we laten het er niet bij zitten daar in Engeland. En die gaan produceren. In Nederland leggen ja, maar wat we Wat bereik je bij neer. daar nou toch mee? Wat bereik je daarmee? Nou, in de hoop dat ze misschien. En dan ga je dus met z'n allen zo'n enorme wat uh, we het? Uh, ravage aanrichten en schades aanrichten. Alsof het dat gaat helpen, weet je, want, want ik denk dat ook wat er nu daar gebeurt is, hè, zoals die auto, weet je, ja. die is helemaal uh, behoorlijk aan gort geslagen en zo. Ja, ramen eruit. Ik denk bijna. die auto, gelukkig was het uh, beveiligd glas, want dat is wel gebleken. Ik ben anders wel waren meenieuwd. ze er door doorheen gegaan hoor, anders ik, waren ze er gegaan. Ik weet ook wel maar niet of ze dan uiteindelijk ook echt hun, nou ja, zeg maar, uh, aan een kerkklok hadden opgehangen, ondersteboven. Charles. Charles. Aan zijn oren gewoon. Aan zijn oren. <laughs> gewoon aan zijn oren. Dat zou toch echt dat zou toch bizar geweest ja, zijn. gewoon een... Want, dan krijg je net zoiets als vroeger met die bestorming van de bestier Gewoon dat, hè, dat alle mensen van adel en zo, dat die allemaal in ja. de guillotine gingen en dat soort dingen. Maar in die het, tijd. Dat, dat kan je niks voorstellen. Maar ja, goed, in zo'n groep, en dat, is altijd, dat vind ik altijd zo gevaarlijk van groepen, het is gezellig met z'n allen hoor. Vier, vijf, zes mensen bij elkaar vind ik leuk. Maar als er echt maar twintig mensen bij elkaar komen... Ja. en iemand begint iets te roepen, dat je denkt... oh leuk, ik roep mee. Ach, ze gaan niet stuk. Maar oh, ik doe ook mee, ik hoor ook bij de groep. Dus ik ben benieuwd of dit ja. echt helemaal uit de klauwen zou lopen. En uiteindelijk dan twee slachtoffers... van een koninklijk bloed. Nou, ja, maar ja, het is wel man. goed als... ja, ik bedoel, twee slachtoffers, als dat gewoon miljoenen scheelt aan schade. Dat is wel Ja, <laughs> dat is ook weer zo. Nee, het is wel, het is inderdaad wel heel, uh, heel bizar. Maar inderdaad, een menigte die opgehitst wordt... die gaat... Uh, die gaat echt letterlijk door roeien en ruiten. Hè? Ja. Dat, is, dat is weer gebleken. Dat is van, dat en heel daarop. eng. Ja. Oké, okay, tweede gedeelte van de radioprogramma. Het duurt tot tien uur en na tien uur. Goedemorgen, ik heb het oh. oh. wel? Ja, oh, altijd spannend. He's got a new girlfriend in town. He let the old down. Speaks like a phone with no tone. Scared to admit that he's wrong. He's changing his mind like the wind. It don't feel like a sin Where is the love he once gave to her Was he just hiding behind love lies? It's so twisted and strange, love It's so twisted and strange, love And every single way you felt made her feel like she was dead And you let her down You didn't give the reason why It's so twisted and strange, love It's so twisted and strange, love So alone She was thrown out of his bed Could not believe what he said In her dreams she saw two children Love is a thing so twisted and strange Where is the love he once gave to her Was he just hiding behind lies? It's is so twisted and strange Love is so twisted and strange Love And every single way you fed, Made her feel like she was dead, she was dead. And you let her Down. Down. Down. you didn't give the reason why Love is a strange Golden, golden, golden river runs To the east and drop beneath the sun And as the moon lies low and overhead Tomorrow. Is het zwevel dit? Hè? If I had a boat... Dan ging ik uitvissen. Ja. <laughs> ja. Het is wel heel erg uh, stimulerend. Ja, de rambling wheels... Daar, waarvoor we, daar daar kom je wel je bed voor natuurlijk. En het love is twisted and strange. Ja, je hebt soms uh, toch vragen... Hè, dat je denkt van nou... Hoe krijg ik daar nou een antwoord op? Nou. Niet? Jawel. Ja? Ja, ik heb echt... I zie not to know all the answers... Maar to understand the te Oh, man, wat goed! Dus niet, je moet niet de antwoord weten, maar je moet de juiste vragen weten. Daar gaat het om. Ja, het was echt zo... Ik zie hem nog zo lopen door het strand. En ik vond het altijd... denk, hoe doet hij dat? Ik heb het ook eens geprobeerd in de woestijn lopen. Op blote voeten. Dat is echt niet te doen. Oké. Okay. Ik heb het ook over David Carradine. Ja, die was altijd met... Al met, oh, met de filosofie Kuggevoel van... en zo, hè? Ja, die, die dingen bezig in het leven. Seks in een... Uh, in een, in een kast en zo. Dat is je gevonden uiteindelijk. Echt? Ja. Hij komt regelmatig in films uh, tevoorschijn als uh, een soort perciflage op zichzelf. Maar ik vond echt, de, de film Kung Fu vond ik echt. Of, nee, niet de film, de serie Kung Fu vond ik leuk. Ja, die was leuk, ja. Die was echt leuk, gewoon. Dat soort series hebben we niet meer, hè? Van, nee. Van een, soort, van een held of zo. Tegenwoordig heb je alleen maar van die real life soaps. En voor de rest zijn het allemaal detectives en zo. En vooral... niet meer iets van... Uh, Diepgaand er of zo. Weet je moet we, we moeten ook weer een beetje van die series komen met de jury erin. Dat vind ik ook altijd leuk. En dat ze een liedje gaan zingen. En dat wij met z'n allen zeggen: Nou, wat een goed, heb je dat gezongen? zeg. Nee, wat leuk. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nou goed, als we uh, zitten wachten op nieuwe series, kan dat. Want er komt er iets uit, jawel. Oké. Okay. Dus SBS 6 en, en The Mall zijn druk bezig met de voorbereidingen van een reality production à la Big Brother. Oh. Ah, en die moet dan komend voorjaar moet dan te zien zijn op de SBS-zenders. En de makers zijn met spoed op zoek naar kandidaten tussen de 18 en 50 jaar. We kunnen nog meedoen. Nog net. Nog net. <coughs> Belangstellend okay. kunnen dan zich dan aanmelden op jaikwilmeedoen.nl. Ja, maar ik wel... weet niet waaraan. Dat staat er nog niet bij. Nee, ja. Je gaat... Voor je het weet... Uh... Ah, ja. <laughs> dan gaan er alleen camera's naar binnen. Maar nee, uh, zeg maar... Uh, uh, er is een enorm geldprijs aan verbonden en je bent een aantal weken van huis. Dat is wel lekker. Dat, ja, dat is wel oh, lekker. Dat maar, ik, wel lekker zeg. Uh, ik heb wel een beetje zo van is mijn baas bereid om dat door te betalen dan? Oh, nee. maar kijk, je, je moet investeren soms, hè? Je moet soms een risico lopen en uiteindelijk dan uh, heb je misschien een waanzinnige prijsbedrag binnen gehaald. Ja. Of je denkt van, nou, ik neem mijn gok en dan word je ontslagen en dan lig je er gewoon na een week uit. Ja, en dat in deze tijd. Dat je dus, uh, in, ja, precies. Dat is misschien toch weer helemaal niet zo slim. Eh uh, of Radio, start hier een muziekje. Nee, we sta nee we start, al je muziekje. start hier een muziekje. Nee, toch niet? Nee, nee, nee. Of ik dat wil het wel nog vertellen. Dat, nog. Dat, uh, ik ben wel een beetje geschokt. Er is, in Australië is een Nederlandse toerist gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een levensgevaarlijke kwal. Dan denken we, wow, nou dan zie je ook wel wat drijven, maar het is dus zo'n kleine Irukandji kwal. Hm? Die man die was gewoon zwemmen en nabij Hemen en. Uh, dat kwalletje, dit is zo klein. Dit is de grootte van een vingernagel. Ja. En een steek van het beestje. In, in de volksmond wordt hij al killerkwal genoemd. Is levensgevaarlijk. En hij kan leiden tot zogenaamde Irukandji-syndroom. En dat geeft zware pijn en krampen. en uh, Psychologische effecten en alles. En ja, ja de, hij, uh, hij is uh, gewond geraakt. En de toestand is nog onbekend. Maar in... Uh, 2002 overleden in Australië twee toeristen als gevolg van eenzelfde steek. Maar ik kan me ook al voorstellen, als je dan zo pijn hebt, krampen en psychologische effecten, dat je misschien wel van een balkon afspringt of zo. Dat je van, ah, dat je gillend naar buiten rent en bam, weet je dan, uh, alles, alles om van die pijn af te zijn. Het is ongelooflijk. Zo, je denkt, nou, ik kan me voorstellen als ik gebeten word door een tijger, een leeuw, een, een olifant gaat in mijn hoofd staan. Dat is allemaal heel pijnlijk. Maar er is soms van die hele kleine... een heel kleine kwalletje. Ik zie hem nog zo. Weggaan. Helmans. Hermans genante musical. Maar goed, dat tenzijde. Maar oh. dat zo'n klein beestje je dan bijt. En dat je ja. er zoveel pijn van hebt. Je hoe doe hij dat? zo, giftig? Je denkt, yes, werkt zo op mijn zenuwstelsel? Ik denk van nou, ja, doorknippen dat raak. Was ja, niet ja. zo makkelijk dan. niet wordt. meer zwemmen daar. Nee. En ook al niet meer zwemmen daar. Bij Egypte, daar heb je gewoon een uh, ja. haaien. Harry. Ja, iedereen was nieuwsgierig. We gaan we iets maken uit België? Hoeveel ik? Je hebt uh, Stereo Phonics. Daar werd ik allemaal bezig met Vonnik. Maar dit is Hoeveel uit België. dat heet uh, The Night Before. and Mad About You. Ja, die ken je nog wel. Dat was echt een grote hit. Maar momenteel staat dit bovenaan en, uh, op iTunes dat dit best verkocht is. Maar het komt meer omdat iedereen nieuwsgierig is. En Mad About You blijft gewoon echt een veel betere plaat. Dat kan ik je gewoon wel melden natuurlijk. Toepak bij Radio 25 voor half tien. Straks om half tien nog wat berichten uit de omgeving. Ik heb je hier nog wat uh, nieuws over uh, de zoon van Daisy Boutersen. Uh, Dino Boutersen, dat is zijn naam, is aangesteld in de top van een speciale eenheid Die ondanks de uh, Surinaamse in het leven is ge geroepen. Volgens zijn vader Daisy Boutersen zijn voor deze counter terror units de CT. De allerbeste nodig. En Dino is een van de beter. Die is zo goed getraind gewoon. De zoon van de Surinamse staatshoofd is zelf ook meerdere keren in aanraking gekomen met justitie. Ah, vandaar, hij weet, hij kan ze goed inleven. Vijf jaar geleden werd hij tot acht jaar celstraf veroordeeld. Wegens drugsmokkel en wapenhandel. En ervaringsdeskundig. Hij Kijk. weet hoe de terrorist nadenkt. Het ja. blijft er toch een apart land daar ook allemaal. Ja, Ongelooflijk. Deze Bouters zit daar gewoon nog. De decembermoorden nog die we op moeten lossen. Er is een hele cordon aan advocaten, en rechtershouders tegen mee bezig. En hij is gewoon een land aan het besturen. Het is, het is bijzonder. En daar steekt Nederland ook nog geld in in dat soort zaken. Ja, ja. Randdebieler zijn we. Helaas, helaas. Ja. Uh, er is een onderzoek gehouden ja? in uh, Engeland. De uh, British Medical Journal... En die hadden dus toch zo van. Er is uitgebleken dat patiënten met rood haar niet veel verschillen van andere patiënten. Als je me nou. Wat een verrassing. Maar Er gaan allemaal oude fabels ronden over roodhaarige patiënten. Van zo zouden roodhaar patiënten meer bloeden. Een verlaagde pijndrempel hebben. En een groter risico lopen op het krijgen van een hernia. Maar dat blijkt dus allemaal niet waar. Hoe komen ze op het idee? Ja, ze zeiden er ook nog wel. Uh, je hebt ook het spreken van rode ennevalen. De bennedonnenstralen ja, maar, Hè, maar, ja. maar, maar dat, dat, dat is denk ik ook niet extreem zo. Meer, ik dacht altijd dat de altijd meer passie zat, meer, dat je denkt, oh man, die gaan echt. meer vuur in. Ja, dat is ja, mijn dat ervaring. Denk, ja, maar dat denken ze dan? Ja. En misschien dat, dat, het, dat ze dan denken van, nou, misschien uh, komt het ook beter tot uiting omdat ze, dat ze verwacht, die verwachting er zou liggen. Ja. En ik denk als ze dan nou bij jou denken van goh, ja, jij hebt bruin haar. Nou, dan heb je, heb je het wel. Dat je dan denkt van, ik heb het. Dus ja, dan, dan ga je wat meer, misschien daardoor word je misschien meer geïnspireerd. Ja, het is gewoon zo leuk. Natuurlijk, vaak hebben ze een hele witte huid met toch vaak wat, wat uh, sproeten erop. Ja. En dat is, vind ik zo guitig. Het heeft wel iets. Hè? Het heeft iets. Dat heeft je hebt iets ook van die hele leuke plaatjes ja. over zomersproetjes en zo. En trek nou je kleren maar uit. Dat, dat is nog het leukste natuurlijk. Dat is ja. maar. Nou, we zijn er weer. We zijn er weer, ja. We zijn er weer. weer. Ja, ja. Zijn er weer. Straks het we nieuws de regio. Maar eerst, wat is dit? LCD Sound System. Freaky, freaky. I can change, if I want to. Ja, change, Goed, ja, klaar weer. Uh, I can change natuurlijk van LCD Sound Systems, een man en die maakt een beetje freaky muziek en dat kan je hier verwachten natuurlijk alleen maar grote hits. Nou, helemaal hmm. gezellig. Maar, af en toe niet hier bij heb. Tijd om wat nieuws te doen uit de omgeving. Ja, We ik, ik, zie, ik zie dat hier uh, volgende week zondag is er in de krocht een kerstconcert. Het trio Johan Clement die gaan daar een concert geven om half drie. En het is zelfs nog... Uh, S'avonds is er ook nog een concert met een big band. En uh, er zijn dus drie opties te boeken. Of alleen een concert, smiddags. Of een concert met de big band. Of alle drie. Dus nou ja, reserveren via Hans Rijmers. En uh, ja, het staat nog meer in uw uh, plaatselijke lokale Zandvoortse Courant. Door uh, winters weer hebben er in, uh, regio, uh, in deze regio uh, wat plaats plaatsgevonden. Hier een kleine greep eruit. In Haarlem gleed donderdagavond een... Uh, om half tien een 17-jarige vrouw onderuit met haar bromfiets. 17-jarige vrouw. Dat is een meisje gewoon nog, hè? Ze raakte gewond aan haar arm. Op de fokkerweg bij Schiphol Rijk klapt een auto tegen een boom. Met de boom gaat het verder goed. Tijdens een inhaalmanoeuvre raakte de auto namelijk bestuurder een 92-jarige Amsterdammer in de slip. Ja, logisch. Wonder boven wonden bovenwonden was hij niet gewond. En de politie adviseren alle weggebruikers extra alert te zijn. Het hoeft nu niet meer, want namelijk, het sneeuw is ver. Dweenen. Ja, gelukkig. En in Zandvoort niet... is er een zijn de hulpdiensten uitgerukt. Omdat er een jongen met zijn brommer was gevallen uh, in de Haltestraat. Hij was zo hard gevallen, hij reageerde slecht. En daarom is, uh, zijn alle hulpdiensten toen opgetrommeld. Maar achteraf uh, is de helft gecanceld. De jongen is behandeld en heeft alleen slechts pleisters op zijn kop geplakt gekregen. En uh, de brommer is weggereden en zo. En ja. Gelukkig viel het allemaal weer mee. Maar ja, uh, een hoop bloed, dat geeft uh, een hoop uh, schrik voor iedereen. Ja, altijd. Dat? Het is ook wel leuk om een keer met ketchup gewoon naar buiten te gaan. Ja. Ah, te nee, gaan nee, nee, nee. Dan moet je echt de tomatensap nemen. De die in die, uh, in die kleine halve liter pakjes. Oh ja. Dat is wat vloeibaarder, weet je. Die ketchup is zelfs te dik. En dan gewoon tegen de muur gaan liggen. En dan gooi je eerst een pak tegen de muur. En dan ga je eronder liggen. Ja, weet je ja gaatverdamme, ja. Nee, gaat weer nou, dan wel goed hoor. We hadden hoor. het nog over de Zandvoort nieuws. Er is, uh, morgen wordt er een uh, winterwandeling georganiseerd door het IVN. En tijdens deze wandeling vertelt de IVN-gids over alles wat er tegenkomt. En vooral in strenge winters. Is het in de Amsterdamse waterleiding duinen druk met massa's watervogels? En dan kunnen we de velduil, de blauwe kikidief, kikik en de ijsvogel te, zien, te horen. En het vertrek om twee uur bij de ingang Oase aan de Vogelsangseweg. De wandeling duurt anderhalf uur. Het dus is dus uh, morgen, 12 december. Oké, okay, de vrijwilligers van Pluspunt in Zandvoort krijgen vrijdag 17 december 2010 een dansje, een hapje bij de kerstboom. Het Sandvoortse uh, uh, violiste Louis Schuurman en zijn muzikale vrienden Simon en Cor Jonker. Uh, die gaan in plusmunt uh, gaan daar een feestje bouwen. De Flemingstraat uh, van 4 uh, tot 6 uh, uur. Dus geef u nog even op ons vrijwilliger. Ja. Bij het feestje nog even. Uh, Meepakken. Op uh, zaterdag 18 december wordt er in het centrum van Zandvoort voor de derde keer de sprookjeswandeling georganiseerd. Vanaf 12 uur zal er op het kerkplein een kerstmarktje beginnen. En er zullen ook dus op het kerkplein mede dankzij de Sunparks een levende kerststal te zien zijn. Er zijn ook nog wat meerdere optredens. Volgens mij ook voor, van uh, het koor van uh, gemengd Zandvoort Koper Ensemble. En uh, de, volgens mij wordt er ook nog een musical uitgevoerd. En uh, de protestantse kerk is er ook actief bij. En de beachpopzingers gaan zingen in de protestantse kerk. Dus het wordt allemaal gewoon uh, heel gezellig. En op de zondag zelf is er ook van alles hier te doen in het dorp. En ik zelf ga verkleed als. Uh, met een koortje van I Cantatoria gaan wij het dorp door en dan gaan we geld ophalen voor de Stille Armen. Wat een koortje? Ja, van, en we zijn dus je verkleed je als Dickensiaanse nee. mensen. Oh, Oké. Okay. En dan gaan we dus allemaal oude Christmas carols zingen. En ik moet zeggen, ik heb, we hebben afgelopen week geoefend. En het blijft in je hoofd zitten en het is toch eigenlijk is het wel heerlijke muziek. Zo uh, uh, a cappella. Helemaal in de oude klederdracht toch? Ja, ja. Oh, leuk zeg. Ja. Een politieteam bestaande uit onder andere studenten uit Zandvoort. zal over een periode van een aantal weken. bromfiets. Uh, nee, brom. Uh, nee, fiets. wat is het? Auto's? Nee, step? Nee. wat is het nou? What Fietscontroles dan? uitvoeren bij station Heemsteen Arenhout. Er wordt gecontroleerd op veiligheid van de fietsen als mede de frame-nummers. Doel is gestolen fietsen terug bij de rechtmatige eigenaar. Zo is het. En de frame-nummers is alleen bekend bij de politie... wanneer er aangifte is gedaan van de fietsdiefstal. Dus als je fiets gestolen wordt, geef het nou aan. Dan kan de politie dat namelijk allemaal registreren. Die, die hebben echt daar echt hartstikke goed en heel veel tijd voor. En dan kan uiteindelijk je fiets toch nog gevonden worden. En er wordt natuurlijk ook wel even gelet op... Heb je je licht in orde? Het wordt wel overdag gedaan, die controle, maar ze kunnen toch kijken of je licht het doet. Ja, Want gisteravond... 9 van de 10 fietsers heeft geen licht. Nee, gisteravond was, werd er ook volop gecontroleerd bij, uh, in Haarlem bij uh, Station Heemse en Aan Hout. Toen ja. Aan allebei de kanten stonden ze te controleren op lichten. Wat is dat? Ja, nou ja, is dat vermoeidheid? Mijn hand naar voren. Om het licht is niet even te veel werk. Of is het een ja. soort attitude van ik leef het wilde leven. Ik rij in het donker. Nou, ik, of ik, wil ik je niet gezien worden? Je krijgt wel steeds vaker uh, dat je fietsen hebt, zoals mijn eigen fiets. Die, ja. uh, er zit een uh, dynamo in de naaf ja. van de fiets. Ja. En hij staat gewoon eigenlijk altijd aan. En hij wordt gewoon altijd aangedreven. Maar dat kost je ook geen extra energie. De kunnen niet losraken. Dus, Probeer erop te letten, want dan hoef je alleen nog maar je achterlampje in de gaten te houden. Ja, maar dit, dit, dit is allemaal wel leuk. Dit zijn voor de mensen die wat meer geld hebben, die kopen zo'n hele mooie, dure fiets. Maar het gaat vaak over die openfietsen waarvan de sparboorden al stuk zijn. Waar het licht ervan afgerost is. Waar die je eigenlijk in de vet al aan lopen, weet je. Ja. Aan komen. Goh, kom ik nou, ja, en dan het gaat die agent al staan van: Hé, hey, ik hoor zo'n fiets hoor komen. Iets komen. Ja, er is vast van alles mis mee. Ja, en geen bel. Natuurlijk. En geen bel ook niet. En vaak ook geen rem. Want je denkt: Nou, even met de voet op de grond. Want ja, die fietsen hebben ze gewoon ergens uh, neergegooid. En de volgende dag ligt hij er toevallig ja. nog. Dus ja, ja, ik bedoel, wat is dat? Dit is een soort airtoot, dus zo van... Nee, fietsen, zijn fietsen zijn de sluitpost. Fietsen zijn sluitpost, want de meeste uh, mensen van die leeftijd... Yeah. die hebben al heel ernstig gespaard, die hebben allemaal scootertjes. En als die scooter het dan niet doet, dan pakken ze de fiets. Ah, en waarom okay. zouden ze daar nog tijd en geld in stoppen? Want dat ja, is het gewoon. Het is een mee. noodgreep eigenlijk. Ja, als de precies. benzine op is en het geld is op, pakken we die oude fiets nog. Doet hij het ik nog? Ik heb nog één uh, oh, leuk bericht. Ja? Dat de vijf Zandvoortse jeugdkarateka's... die zijn tijdens het afgelopen Nederlandse kampioenschap in de prijs gevallen... Want ze namen in Soetermeer deel aan jeugdkampioenschappen tot en met 13 jaar. En de Zandvoortse deelnemers waren goed voor vijf van de negen gewonnen medailles. En het zijn Amy van der Meijden, negen jaar, voor de meisjes. Iman Elkabari. En uh, die was derde, Thomas van der Meijden, Kitty van Dinter en Loekie van Dinter... Dus nou, namens uh, CFM te van harte gefeliciteerd. We zijn trots op jullie. Precies. Nou, kerst is niet compleet als... Uh, ha! Michael Dublé niet is geweest. Even dansen, jongens. Die jalandenkeus. Meio stasera, baby. Go, go, go. Oh, as we native say. Faster If you're ever gonna kiss me... It had better be tonight While the mandolins are playing And stars are bright mm, If you've anything to tell me It had better be tonight Or somebody else may tell me and Whisper the words just right May I used to baby, go, go, go. Or oh, as we made it say, fast to be told. If you're ever gonna hold me, it had better be tonight. Or oh, somebody else may. Might make me feel just right. Maybe I'll the sailor, baby, go, go, go. Or oh, as we native say. your speech be a nice italiana and start to teach mm -hmm. Go ahead. show me how in old Milano Let us hold each other all so tight but I warn you sweet paisana that it had better be tonight Oh, wat kan die man zingen? Lijkt toch een Herbonds wel. En het blaaswerk erbij. Geweldig. Ik ja, geweldig. Ik had, ik had hem weer gepakt, die trompet. Ja. Nee, gisteren zag ik de hele avond, hoor in het nieuws dingen over Toon Hermans, die musicals in première gegaan gisteren. Wie heeft hem ook alweer? Wie speelt hem ook alweer? Nou, het grappige is, dan ga je een musical maken over Toon Hermans. Hij heeft natuurlijk leuke teksten bedacht. Ja. Maar hij kan niet zingen. Nee. Dus dan ga je een musical maken over iemand die niet kan zingen. En diegene die niet zingt, die moet dan iemand gaan imiteren die niet kan zingen. Dus het, is, het klinkt voor geen kant gewoon. gewoon... Oh, oh, oh, oh. En het zal mij uithaal. Nix. ja. Ja, de oh, Maar diegene die dat zong, ja, volgens mij is dat dezelfde. Die ook speel in uh, La Caja Folie of zo. He? Ik ook, had hem al eens eerder gezien, ja, ja als Travestiet of zo. En de, de, dan denk ik van ja, nou, daar wil ik dus wel graag heen. Dat lijkt me gewoon erg leuk. in nieuwe de Lamar, weet je wel. Dan, was ook Clarice van Houten. voor mij ook op de achtergrond mee te dansen, uh, ja, ja, ja, ja. Die ja, houdt ja. ook van radio en muziek, ja. Dus en dat dus. is het jammer, want dan geven beroemdheden, BN's geven aan dat ze, leuk, ja, de radio, nou, als ik niet meer zo strak in mijn pakje wil zitten, ga ik lekker radio doen. Denk ik, nou, die pikken allemaal onze kansen. En Dat is zo jammer. Ah, dat valt allemaal voor u mee. We nou, zitten leuk te hobbyën. Ja, we zitten leuk te hobbyën, maar ik zou best wel... Uh, ja maar dan ja, gaat Luisteraars, niet vanzelf. wil je even noteren? Ik zou het best mijn beroep van willen maken. Ja, natuurlijk, maar dan moet, je zelf, dan moet je aan het werk. dat komt komt niet vanzelf. Nee, komt is waar. Vroeger werd je ontdekt. Dan werd je opgebeld door Ferry Maat of door uh, ja. die, uh, Lex Harding. Hé, hey, kom je even bij je? Uh. Hallo. Hey, hallo, met Ferry Maat. Uh. Kom je even in de Sol Show, uh, een lijstje voorlezen? dan gaven de Scheveningen, pikken we op met de boot? Ja? ja, maar goed, daarentegen zijn er wel weer meer radiostations... waar je een kans zou kunnen krijgen als je flink aan de bak gaat. Ja. Nou goed, wij zijn wel veel te oud voor hebben het lopen tegen Ja, precies. En we hebben het eigenlijk ook wel weer oh. ja, heel druk. Oh, oh we zo druk. Oh, oh ik heb het ontzettend druk. Ik moet in mijn kaart nog schrijven en dan hopen Stem. dat ze nog weggebracht worden. Ah. Ja. Hè, want de, de, de TNT die is ook de hele tijd aan het staken. Ja. Dus ik heb zo van. Nou, ik moet mijn kaarten schrijven. Ik denk van, nou, ik hoef vandaag niet te doen. Want uh, over drie dagen gaan ze misschien pas weer bezorgen. Maar ja, ondertussen doe je alles weer op het laatste nippertje. Ja, ik, ik, ik, ik heb de, al jaren neem ik me voor om toch weer eens een kaart te schrijven met een leuk, diepzinnig verhaal. Maar uiteindelijk, ik doe het al jaren niet meer. Dat vind ik zo lullig. Ik heb nog nooit voor jou een kerstkaart gehad. Nee, ik heb <laughs> ook nog nooit een gestuurd afgelopen vijf jaar dat wij een radioprogramma nee, maken. Nee, dus nee, dat kan kloppen. Nee hoor, die hoeft voor mij ook geen kaart te sturen. Nee, precies. Nou, ben ik daar ook weer van ja. af. Wij ja. de eerste kerstdag zijn wij gewoon Opis. op uw radiostation. En dan wensen wij jullie gewoon via het radiostation allemaal een heel gelukkig kerstfeest. Ja. Dan, nou, en dan gaan we toch een kerstnummers draaien. Ja, het is over. zal ik dan een kleine uh, greep uit doen? Heb je die al bij je? Oh. Ja, ik heb wel kerst... Uh... Ja, ja maar ik vind, bedoel, als wij hier op kerstochtend zitten om acht uur, ja? dan uh, ik verwacht wel, de lieve luisteraars, dat jullie wel gewoon de wekker zetten om acht uur, omdat wij de moeite nemen om, en Wilco komt helemaal uit Alkmaar, kijk, ja, maar ja. De, deze kan eigenlijk al niet meer, toch? Ja, ja. Nee, volgende dag. <laughs> <Ja. lacht> Oké, okay, ik heb nog een heel leuk uh, onderbroeken lol. Ja? Het is binnenkort mogelijk om de onderbroek van Queen Elizabeth II te kopen. Wat zit je vandaag helemaal in de onderbroeken? Ja, heerlijk. Ja, ik ben ook gek op onderbroeken lol altijd, dus vandaar. De slip die, als, die een man uit de Amerikaanse stad Florida... 40 jaar in zijn bezit had, die wordt geveild. En uh, de broek is afkomstig van een beroemde rockenjager uit Miami... Uh, bijnaam Seppi. Ik ga niet die hele naam noemen, want die is veel te lang. Maar uh, <laughs> het verhaal gaat dat hij de broek van een vriend kreeg. En die onbekende vriend vond de onderbroek nadat deze was achtergelaten in het privévliegtuig van de koningin. Toen ze Chili had bezocht in 68. Je kunt zeggen, hopelijke tijd geloemd. Florida geween. heeft na het overlijden van Sepi in juni eerder dit jaar besloten de jaren 60 slip te veilen. Het is dus een koninklijke onderbroek. En in 2008 werd er al een koninklijke onderbroek geveild. Namelijk die van Queen Victoria. En die bracht 62 euro op. En hetzelfde hmm. veilinghuis zal nu ook het erfgoed van Queen Elisabeth II veilen. Dat erfgoed. <laughs> Ik hoop dat deze fonds net zoveel oplevert. En het verhaal krijgt nog een interessante wending. Want het blijkt dus dat het huis van Sepi... Het decor is geweest van een aantal scènes uit de porno Deep Throat. Oh. Dus dan denk, ik, dan denk ik weer van, goh, heeft Queen Elizabeth ook meegedaan in die film? Ja, oké. Okay, maar nee, het he, zit, nee, ja. het was uit de privévliegtuig wat ze blijven liggen. Er zit wel een verhaallijn in hier, maar... Het zijn waarschijnlijk allemaal wegwerpslips. Van, ja. de, van, nou ja, ik heb hem één keer gebruikt en nou klaar. Maar ik wil ook wel de echtheid daarover uh, op papier hebben. Want dat kunnen ze niet even DNA bij Elisabeth ja, vragen? Een klein, even een klein beetje, ja, ja dus dat moet onder. toch lukken. Dat moet. Dat ja, is te krijgen. zijn. Het is natuurlijk ook zo. Ik heb zelf ook een keer ergens... Uh, uh, ik, ik moest in Duitsland zijn. En toen ja? mocht ik in de kamer van de collega douchen. Want mijn kamer was nog niet klaar. Ja? En het eind van de week zegt hij zo... Toen loopt, kijk, ik heb eigenlijk eigenlijk een klein probleempje. Ik denk, wat is er nou? Zegt hij, ja. Zegt hij, je slipje ligt nog... In mijn kamer. Hij zegt. Het kamermeisje laat het maar steeds liggen. En ik vond wel dat ze me zo raar aankeek. En ik denk. Oh, oeps, weet je wel. <laughs> zegt hij. Ja, ik kan hem wel aan je geven. Maar ja, dan zien ze dat misschien weer. <laughs> en uh, mijn vrouw vindt het waarschijnlijk ook niet goed. dat ik een slipje bij hem heb. Ik denk. Ja. Ja. En aan Nou, De oude weet zegt, je wat? Had... Een uh, serieus probleem, dit? Ja, ja, dat was echt het probleem. Nou. Hij zat er ook echt mee. <laughs> maar hij heeft het toen. Ik zeg. Nou, gooi me weg. Ik, ik heb die nu... schopper. In die tijd hadden we nog niet van die dure slips. Huh? Bruut. Lich. Ja. Boosweg. Snowdaard. Dat is ook zo mooi. Uh, Blaaskaak ja. Bengel Bengel is het juiste woord Ja, het is een bengel Een bengeltje, hè? Uh. Carpeted floors, the tall wooden doors I held you in my arms Junebug I'd burn down a picture of a house Say it was ours When we didn't eat anymore And that was when I loved you best We were kids then we shouldn't think about the rest You'd put the moon in a basket on your bike front by the coast The way you fixed it up in pale grief you were a ghost They like to play with darkness, all the universe could give out was the home You once tried to escape the dark in which you lived Soon they'd find you lying there on seven different homes They'd find you lying on their porches Do you need to use the phone and lure you into their rooms? That was the last I heard of you. aantekening maken van ook oh ja, hier zit ook zo'n pingeltje is ook een kerstplaat. Natuurlijk, ja, maar nee, dan zeg je dat jij dat zei, maar ik zei het hè. Ja, jij ja, zei wel eren wie ere toekomt. Ja, uh, Robert Francis en uh, June Buck heeft geloof ik twee weken geleden hier in Nederland gespeeld en oh, wat een leuk, ze muziek. En het is ook best een aantrekkelijke man om te zien en dat zeg ik. Heteroman, ja, dat is wel heel, heel dat, verrassend. Ja, dat is wel heel verrassend. Nou, je weet kantelijk nog, het is altijd uh, geloof ik tegen je 50 ze kan je nog even die zwits maken. Ja, ik heb het alweer gehad met vrouwen. Doe ze het anders. Ja, doe ze ja. gek. Doe ze gek. Ja. Nou, ja, ik kan me wel voorstellen ja. dat het leuk is. Uh, uh, ik kende toen uh, een man en die uh, hadden toen allemaal van... het kon allemaal niet gekker met uh, verjaardagen, dat ze veertig werden. En die hebben toen op een gegeven moment, toen was er eentje, werd en Toen zijn ze allemaal verkleed als vrouw, zijn ze naar die man toegegaan. Oké. Okay. Maar ook echt helemaal keurig, ook echt goed scheren en... Uh, uh, snor en baard even echt weg. En een nagelak en een rokje en echt zo. En een, een collega van mij die zag toen, dus dat een andere collega daaraan meedeed. Die is echt naar huis gerend om echt een uh, fototoestel te halen. En die liet ook daar dan al die foto's zien... En dit was echt zo geweldig. Ja, ik heb het pas geleden ook. Ge nou, pas wel weer van mij een jaar geleden zo bij de buurvrouw die had zo'n Ik denk wel echt een vrouwenfeest geven. Oh, dus wij zijn niet welkom. Jawel, maar dan moet je dus verkleed als vrouw. Geweldig toch? Ja, ik heb het gedaan. ik moet zeggen, ik voelde me wel. Hmm. Ja. Had, ik heb het vroeger ook wel eens gedaan met de pyjamafeestjes pyjama-feestje. Daar ging ik een in een nachtjapon. Ja. En hoe voelde dat ook? Al? Ja, dat is wel, iets wel leuk, hè? Ja, ik moet zeggen, ik heb toch wel een, toch een klein beetje een vrouwelijke kant. Vandaar ook ja. ik ook met, vaak met vrouwen werkte. Dat, maar ik heb dat ooit. En dat, uh, ik vind het zo jammer dat het nooit in Nederland is uitgezonden gezien. dat er toen een, uh, ook een metamorfose iets was. En dan konden mensen meedoen. En dan konden ze 100.000 dollar winnen. Ja. En dus uh, hadden allemaal mannen ingeschreven. En toen kwam de aap uit de man. De metamorfose was van man naar vrouw. Okay. Dus Kijk, ze hoefden natuurlijk. Er werd niks gesneden of gedaan. Maar op dat moment was het wel van. Wie is de leukste vrouw? En al die mannen, ze werden dus ook allemaal geharst, weet je wel. En je hoorde ze gillen. Oh. En er waren ook bij die zeiden echt van. Mijn vrouw hoeft nooit meer ongeharste benen te hebben hoor. Nee. Want uh, dit, dit, dit is onmenselijk. En er was dan ook een man bij, en het was een vrij dikkerd. En die. Uh, die voelde zich heel erg ongelukkig, want dan kreeg hij een bloemetjesjurk aan. En moest hij gewoon over. Uh, moesten ze met z'n allen liepen ze zo uh, door zo'n mall heen, zo'n groot winkelcentrum. En die zei van. Ik schitterde van de onzichtbaarheid. En ik vond het eigenlijk zo erg dat niemand mij zag. Iedereen kijkt eroverheen. En dat vond ik inderdaad wel een eye-opener. En hij zei zelf ook: van ja, ik had vroeger wel eens commentaar op uh, mensen die er zo uitzagen zoals ik er nu uitzie. En uh, hij schaamde zich ervoor. Dan denk ik: dacht van nou, dat vind ik. En dit is toch heel goed geweest. Ja dus ja. ik zou graag uh, tegen John de Mol willen zeggen van doe eens zo'n show in Nederland en dan weet je van uh, dan kan je 100.000 uh, euro winnen Metamorfose. degene die wint en dat ja? dan blijkt dat die mannen dan uiteindelijk zich moeten metamorferen zeg ik het goed als vrouw er zit wel iets in, Het ja. is wel een hele leuke show dan, volgens mij. Dat je zeg maar een week lang als vrouw door het leven moet gaan. En dat die, maar ook, uh, dat er ook echt van die hele ruige bouwvakkers tussen zitten en zo. Dat lijkt me helemaal geweldig. Die de tijd naar vrouwen fluiten. Ja. En dan zien ze er zelf eigenlijk misschien wel lekker uit. En dan moeten ze, worden ze echt lang zo'n bouwplaats gejaagd. Ja, precies. Ze moeten echt over hakjes, zijn bouwplaats. En. Ja. en dan kijken hoe ze dat vinden. En hoe ze dat vinden dat mannen allemaal van die opmerkingen maken. Ik heb afgelopen weken van die bouwvakkers op dak gehad. Ah. Dak, uh, dak, nou ja, nou, niet dakhazen. Dakhazen. En ja. dan, dat is toch altijd wel leuk. Die zijn echt naar beneden te glauwen en opmerkingen te maken. En ja. en het is ja. wel weer heel voorspelbaar, maar eigenlijk ook alweer heel gezellig. Het zijn, het zijn gewoon gezellige mensen. Ja, over vrouwen gesproken. De Amerikaanse regering blijkt zich grote zorgen te maken over de mentale toestand van de Argentijnse president. President Christina Kriegner, die ondanks haar man oud-president Nestor Kriegner verloor, Hillary Clinton zet haar neer als een wispelturige en emotionele vrouw, geplaagd door zenuwen en angst. Daarom vraagt ze haar medewerkers in Buenos Aires of ze erachter kunnen komen of ze misschien wel medicijnen gebruikt die haar helpen om weer te kalmeren. Clinton vreest dat haar stress van invloed is op haar beleid. En er zat er een foto bij dat je denkt. Nou, als die moet regeren. Dit is echt emotioneel, ziet het eruit als een vraag. Nou ja, maar het zal toch niet altijd zo zijn. Nee, ik vind maar... ergens dat je op deze manier naar buiten te treden over een medeseksgenoten. Niet... Ik vind eigenlijk dat je je eigen nee, seks nee. afvalt. Nee, dat vind van ook... vrouwen kunnen, kunnen niet, want hun man is overleden. Dat zullen ze nooit tegen mannen zeggen. Nee. Kan je nog wel werken, want je vrouw is overleden. Ja, dan worden is... vrouwen weer als een hysterica neergezet. En dat vind ik jammer. Ik vind dat zij gewoon daar naartoe moet gaan. moeten moet noceren en zeggen. meid, kom op, je kan het. Ja. En daar helpen. Maar op deze manier help je iemand niet, vind ik. Dat is niet echt. Een iemand uh... onder curatelen te stellen, want daar komt het op neer. Dat... Dan heb ik nog een leuk berichtje. Ja? Ook al van Amerikaan. Zijn we zijn toevallig weer in Amerika beland. Er is een man die heeft zijn horloge op een site eBay te koop gezet. Met een startprijs van 10 dollar slechts. Hè? 7 euro. Ja. De verkoper was zich er niet van bewust dat het om de exclusieve Rolex ging. Maar het klokje is dus uiteindelijk verkocht voor meer dan 50.000 euro. Oh, dat is. Het ja, is living Your Wildest Dream. Ja, het is zo grappig, en, ja. Ja, het was een vintage Rolex Submariner. Een duikhorloge. En het is uh, ooit ook door Sean Connery in een vroegere bondfilm gedragen. Maar die man heeft het dus in 58 gekocht bij Navy Exchange. In, uh, in Kwajalein Atoll. Nou, dan weet je precies waar. Hij heeft zijn werk altijd goed gedaan. Maar ja, die man had zo van, ja, het ligt nu al een paar jaar in mijn kast. Het wordt tijd dat iemand anders ervan van me overneemt. Nou, hij was echt stom verbaasd. Dus dat is wel heel erg leuk. Volgens ja, uh, mij kan ook een truc zijn ook. Hè? Nou ja, in 2008 werd er dus wel een zelfde horloge. Ook met een ander, met een ander bandje. Die werd op eBay verkocht voor 75.000 euro. Hetzelfde horloge. Ja. Maar het is natuurlijk wel een enorme reclame voor eBay zelf, inderdaad. Ja, wat wil ik ik, ik? ik ken het dan. Ik koop vaak ook veel op Marktplaats. En dan zie je dus eindelijk een stoel te koop. Die, eigenlijk, die stoel is normaal iets van 5000 euro. Zeg maar wat. Want dat stoel is stoelen En die zet hem dan te koop. En dan staat er bij: bieden vanaf 100 euro. Wat de fuck man? Ik bied 150, dan heb ik hem. Maar binnen een uur staat hij op 2000 euro natuurlijk. Ja, ja. Er zijn meer gekken die denken van hey. Dus het is soms ook een. een maar heel zie je ziet wat, wat het laagste bod geweest is wat gedaan is. Zie jij dat? Ja, soms wordt het weggehaald. Natuurlijk, maar het, het is wel grappig. Soms dan denk je van, hey, ik heb hem. En uiteindelijk weet die persoon ook wat hij heeft. Maar die denkt, voor de grap. Ik zet hem gewoon heel laag neer. En dan ja. denken mensen, hé hey man, ik kan hem. Even. En als je gewoon een dag wacht, nou, voordat je weet, het stapelt zich zo snel op. Al die positieve energie. Ja, wauw man, het ja. is gewoon kikken. Elke minuut heb je er een nieuwe bot erbij, weet ja, je wel. Ja, leuk. Maar Straks ik vind het wel uur... leuke verhalen. Straks naar tien een Goedemorgen, Santver van het Hoogland. De lijn is hij getest, dus het is allemaal oké, okay, bevonden. Oké, okay, jongens. En wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van Toepak Leef. Tot volgende week. Hoi, hoi hoi, prettig weekend. I was aiming for... Was aiming for... on the ground. But once again the sun is rising. I better keep on walking, keep on walking. I have a long road ahead of me. It's cloudy and dark, it's hard to see. Will I ever get through to the air?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 There's some twists and turns I gotta clear And when I'm done, the end will soon appear I can leave my troubles behind FM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken wil dat er bij de diplomatieke dienst een mentaliteitsverandering komt, zegt hij in de Volkskrant. Rosenthal wil dat de diplomatie meer nadruk gaat leggen op de economische belangen van Nederland. Daarbij wil hij rekening houden met verschuivingen zoals de toenemende macht van China. Volgens hem zullen er de komende tijd ambassades worden gesloten en verkleind en misschien ook nieuwe worden geopend. Roosentaal zegt dat de tijd van diplomatie als rustiek tijdverdrijf voorbij is. Hij vindt dat hij het vooral moet hebben van jonge ambtenaren... die bordenvol ideeën en plannen zitten. De Nederlandse spoorwegen zijn het met de vakbonden eens geworden over een nieuwe CAO. Volgens het principeakkoord stijgt het salaris van het NS-personeel... de komende twee en een kwart jaar in drie stappen met 3,8 procent. Verder gaat de vergoeding voor onregelmatige diensten omhoog met 10 procent... De CAO geldt voor ruim 15.000 werknemers. Er is ook afgesproken dat er een vakschool komt op mbo-niveau. Op dit spoorcollege kan de NS zelf werknemers opleiden en bijscholen. Andere bedrijven in de spoorbranche kunnen zich bij het initiatief aansluiten, zegt de NS. Een groep van 16 hoogleraren roept op tot een stop op de bouw van kolencentrales. De extra uitstoot van CO2 die de bouw van de geplande vijf kolencentrales zou veroorzaken is even groot als de uitstoot van 9 miljoen auto's. Dat schrijven de hoogleraren van de verschillende Nederlandse universiteiten in een open brief aan de regering, het parlement en de energiebedrijven. De wetenschappers, onder wie Lucas Reinders, Reijer Gerlach en Wubbo Okkels... vinden dat het tijd wordt de keus te maken voor een nieuwe economie rondom duurzame energie. Het is mogelijk de stroomvoorziening in Nederland in 2050... volledig te laten draaien op duurzame energie, zeggen ze. Het weer bewolkt en af en toe wat motregen. Er staat een stevige westenwind en het wordt 6 graden in Limburg tot 9 graden aan de westkust. Dit was het NOS Journaal. In